Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem. de lonen van de leden van de Raad van Bestuur... zijn vorig jaar met 100.000 euro verhoogd. Volgens Dijsselbloem is het slecht te begrijpen... in een tijd waarin er nog banen verloren gaan in de bankwereld... en waarin nog herstel moet plaatsvinden. Een gebruikt parkeerkaartje dat nog geldig is... mag niet worden doorgegeven aan iemand anders. De rechtbank in Gelderland heeft bepaald... dat parkeerwachters die dit zien gebeuren, gebeuren een boete mogen uitdelen... Een automobiliste uit Nijmegen had de zaak aangespannen. Ze nam een parkeerkaartje over en kreeg daarvoor een boete van 60 euro. Dat het kaartje nog uren geldig was en niet gebonden was aan het kenteken van een auto, deed er volgens de rechter niet toe. Door het kaartje over te nemen had de vrouw geen parkeerbelasting betaald en dat mag niet. De Nederlandse verdachte van een zuuraanval in een Antwerpse supermarkt heeft bekend. De Belgische zender VRT en het ANP melden dat de man van 42 toegeeft dat hij vorige maand een bijtende vloeistof naar een vrouw heeft gegooid. Een schoonmaakster werd in februari het slachtoffer. Ze raakte levensgevaarlijk gewond. De man had eerder al bekend dat hij de supermarktketen Delhaize probeerde af te persen door te dreigen met een zuuraanval. De terroristen die woensdag een bloedpad aanrichten in Tunesië... zijn getraind in buurland Libië. Volgens de Tunesische regering zijn de twee in december naar Libië gereisd. Daar woedt een machtstrijd tussen regeringsgezinde troepen... en islamitische milities. Een aantal milities heeft banden met terreurgroep IS... die de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Tunis heeft opgeëist. Bij de aanslag op een museum kwamen meer dan twintig mensen om het leven. Vooral buitenlandse toeristen.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 Let's mm go. -hmm.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 Continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedigvuldigt. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Even over de klok van drie, dan maakt het vandaag 20 maart 2015. Een nieuwe aflevering van de Euro Rakedown hier bij jou 4 Comfort. Deze week 12 stijgers, 13 zittenblijvers, 13 dalers ook. Ik heb wat met het geval 13 vandaag. Vorige week was vrijdag de 13e waar dat in mijn bed was blijven Vandaag de twee keer 13 in de lijst, nou het zei ze op. En uh, is goed ermee gerekend, twee nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat twee mensen de lijst niet hebben gehaald. Skylar Gray met I Know You en Flowrider met GDFR. Die zijn er helaas uit. Maar wel twee prachtige nummers weer binnen. De snelste daler van deze week is Maroon 5 met Animals, mijn liefste 12 plaatsen gezakt. En de snelste stijger was Last Frequencies, Are You With Me? 8 plaatsen gestegen. Maar hij doet het niet alleen, samen met Emma Louise de Jungle, want die is ook 8 plaatsen gestegen deze week. Tegenover ons zit weer Zonder uh, Lijstje. Ja, uh, Zonder Douwerdij. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij het overleefd weer deze week? Ik heb het weer overleefd deze ja. week. Rosopje, op je. Ja. Nou, Samen zal je straks horen met de racemeester opzommingen. En ik ben benieuwd welke plaat hier uh, deze week voor jou heeft uitgezocht om uh, helemaal te ontleden. We gaan dat straks meemaken. Even voor de klok van vijf uh, uur hoor je ook de top drie van deze week. Maar hoe zag hij er van vorige week ook alweer uit? Nummer drie. Nou, zo dus. Volgende week David Guetta samen met Emily. Sunday, What I Did for Love. Twee wensen Echo Smith met Cool Kids. En op een je hoort wisten Omi met een cheerleader. En deze week gaan wij beginnen met een 39. Dat is early. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op reda. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Don't care no mind, mind, mind. We live livin' no lie. Deze week dus begonnen met nummer 39. De weekend met Earn It, van de prachtige, soppige film 50 Shades of Grey. Zijn er nog niet binnen geweest? Ga gauw, want. De uh, Euro Breakdown. Zo lang zal die er niet meer draaien. Of misschien wel, je weet het niet. We zijn aangekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die staat op 38.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 May they comfort you tonight And I'm climbing over something And I'm running through these walls I don't even know if I believe I don't even know if I believe I don't even know if I believe Everything you're trying to say to me This is never gonna go our way If I'm gonna have to guess so what's on your mind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 Ik ben uh, nieuw binnengekomen. Years en Jeers op de 34. Deze week twee plaatsen gestegen. Naar 32 toe. Dat is een mooie single, King. Years en op een 34. De Breakdown op vrijdag.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 From it That we should Dare to dream. Cause I'm the only one To get you Leuk, er zit uh, onze programmadirecteur hier uh, gezellig in de studio, dus dan ook voor het eerst in Stijden. Leuk dat hij er is, Robert Jan Vos. Hij gaat ook op top 40 beginnen, waarschijnlijk thuis op zijn zolderkamer. Van mijn muziek uit de jaren 30. DJ Fresh, vorige week dus binnengekomen, deze week op nummer 30. En uh, tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer. Die uh, vinden wij op de 29ste plek. Best wel een hoge binnenkomer deze week. Want het is zelfs een Nederlander. Ja, die komen niet vaak in de lijst tegen van Europa, de Nederlanders. Maar toch staan ze er echt in. Dan heb ik het namelijk over de Utrechtse band Kens Kensington. Ik moet het wel goed zeggen. Want die band bestaat al uh, sinds 2005. En bestaat uit Casper uh, Starreveld, El Eloy, Youssef, Niels. Niels? Niels? Hoe spreek je die uit? Niels? Niels.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 in deze lijst. zoals zelfs er komt in deze David Guetta uit onze prachtige Frankrijk. Mooi land voor de Fransen. Samen met Sam in Dat is alweer Amerika. Dus deze prachtige David Guetta. hebben dus ze deze prachtige Dangerous gemaakt. En door met Nederland. En dan heb ik het over Pakermatt. master. master teet me. ZANG Gaan ik ga niet leren hoor. Wat weet ik nog niet. Maar ja, zeg eens, Teach me Master. is master. Bakermaat deze week op 23. Blij dat hij in de lijst staat. Benieuwd waar hij staat in de Nederlandse top 40. Laat dan even luisteren. Want straks na tussen 4 en 5 zal die voorbij komen. Ook in de deur zal Sander, ja, de enige echte Sander, gaat een plaat helemaal uitpluizen voor je.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 Nou, hè? En nu? Ja, en nu? Is Robin Tick en Pharrell Williams... voornamelijk Pharrell Williams... het er absoluut niet mee eens. Logischerwijs, kijk, dat geld maakt er volgens mij... geen ene reet uit, want we hebben zat. Maar hij vindt de uitspraken in die uh, plagiaatzaak... waren echt een bedreiging... voor alle mensen die werken in de creatieve industrie... zoals hij dat zelf zegt. De Amerikaanse muzikant... Uh, meent dat niemand... Pat patent heeft op gevoeligens... Uh, ...gevoelens en emoties. En over de uitspraak in een plagiaatzaak... Uh, ...zegt Williams in de Financial Times... ...iedere creatieveling... ...die zich laat inspireren door iemand anders... ...is een slachtoffer. Nou, Blurred Lines, de track uh, rondom al de commotie... ...die je wel vaak genoeg... ...in de Euro Breakdown gehoord. Maar uh, zal ik je niet aandoen... ...voor een klein stukje. Zal ik een klein stukje doen, Sander? Ja, zullen we doen? Ja, we weten iedereen wel over welke plaats we het hebben. Nou ja, ik denk dat iedereen wel weet... ...over welke plaats we het hebben... We het wel zeker. We gaan ne Nee, doen, maar niks doen. Oude muziek, dat schiet we toch allemaal niet op te wachten. Oh ja, je weet het, de K3 die, uh, gaat ermee stoppen. Ja, dat weet ik. En heb je gehaald? Klein beetje wel. Ja, yes, jongen, jongen, jongen, jongen. Nou ja, uh, K3, uh, K0 zoekt, uh, K3 uh, krijgen we straks. We kennen ze allemaal van uh, Oja Lele uit 2003. Toveren uit 2002. <truhings>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 Overdue. Go find somebody new. You. Can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 Eerst gaan we luisteren naar Lost frequencies. Are you with me op 21? Drink margaritas, me? Are you with me? Water, Blijf jij er ook bij? Zo direct het nieuws van 4 uur. Dan komt de tweede helft uh, van de lijst, Der lijsten water, the 21: dus voor Lost Frequency is met Are You With Me? me blue light. Nou, als leider is hij er niet bij, maar ja, ook al is hij er. Hij is er niet bij. Are you with me? Are you really? Ariane Grande is aan de beurt. Ja, weet ik zeker weten. staat er nog steeds in. Of alweer, het is maar net hoe je het ziet, wanneer je inschakelt. Tweede week voor haar met one less time.